klusjesbaas. Jij praat over inzet, maar geeft me geen vrijheid. Je vraagt me om offers, maar ziet ze niet maken. Je geeft me een klopje als alles reeds instort, en als ik dan instort, dan neem je een ander.